met het NOS-journaal. Vorig jaar is het aantal meldingen over mensen die overleden... door euthanasie of hulp bij zelfdoding weer gestegen... blijkt uit het jaarverslag van de vijf regionale toetsingscommissies... euthanasie. Er werden ruim 4000 meldingen gedaan... en dat is een stijging van 13% ten opzichte van 2011. Volgens onderzoekers lijkt de stijging het gevolg van een toename... van het aantal verzoeken en de bereidheid van artsen om die in te willigen...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 Duikers hebben in twee jaar tijd meer dan 20 ton visnetten... van de bodem van de Noordzee gehaald. Dat heeft de organisatie achter de actie Healthy Seas bekendgemaakt. Morgen worden de netten naar een fabriek in Slovenië gebracht... en daar worden ze gerecycled en dan wordt de kunststof gebruikt... voor het maken van onderbroeken, sokken, handdoeken en tapijten. Aan het bovenwater halen van de netten is onder meer gewerkt... door Nederlandse duikers, onderwaterfotografen en een onderwaterarcheoloog. Het weer, vanavond vannacht en morgenochtend meer bewolking... plaatselijk mist, in de loop van de dag in het zuiden vooral zon... en het wordt 17 tot 21 graden. En vanaf, zondag, vanaf woensdag koeler. Dit was het NMS Journaal. Zo, lieverd, wat zullen we deze vakantie doen? Ik wil een mooie rondreis. Ik wil mijn eigen paradijs. Cultuur opsnuiven in Griekenland. Lekker niksen aan het strand. Genieten van de Côte d'Azur. Ik wil vooral niet duur...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 Hele goedenavond. Het is de week van het Nederlands Filmfestival. Dat begint woensdag. En daarom deze hele week in twee dingen aandacht voor de Nederlandse film. We praten met mensen voor en achter de schermen. En vanavond zijn te gast Suzanne Kelhak. Ze maakt filmaffiches bij het bureau Frits. Of dat bureau is eigenlijk van haar beter gezegd. En Reinier Zelen is hier. Hij is filmproducent en eigenaar van Rinkelfilm. En de winnaar van de publieksprijs is... De achtste groepers huilen niet van Dennis Bos. De winnaar van de Cinema.nl-afficheprijs 2011 is 170 hertz. 170 hertz! En jouw ziens. Ja, jullie zitten te glimmen. <laughs> Gelijk maar even ja. de hoogtepunten erin, dachten wij. Ja. Of niet? Ja, van vorig jaar, ja. De, mooi om te horen. Van vorige, ja, ja. Ja, want om uh, um even met jou te beginnen, Reinier. Uh, we hoorden achtste groepers huilen niet. Uh, een film die jij geproduceerd hebt. Is dit dan inderdaad toch ook wel... Ik bedoel, je, je zit een beetje uh, misschien uh, bescheiden te doen. Maar dit is toch geweldig? Als je vast ja, een zeker. prijs wint, ja. of niet? Uh, ja, de, de film had een hele succesvolle release uh, vorig jaar. En uh, we waren heel blij dat we de, dat we de publieksprijs wonnen. Ja. ja, want dat is toch ja, eigenlijk de kroon op je werk dan, lijkt mij. Uh, dat... Ja, dat is het. Maar ik, ik, zal, ik zou uh, niet de waarheid spreken als ik zou zeggen dat de, een juryprijs ook een kroon op je werk is. Want dat is toch de waardering die je krijgt van je vakbroeders. Ja, en het publiek is niet belangrijk dan? Jawel, het publiek is zeker belangrijk. Maar ja, het is allebei belangrijk. Een publiek, publiek kan een bepaalde film waarderen zonder dat die film per definitie goed hoeft te zijn. Ja. En ook, weet ik wel van mezelf, dat Achster een hele goede film is... Maar een jurywaardering zegt toch meer over wat andere vakbroeders... van de kwaliteit van je werk vinden. Nou, nou gaat vaak de aandacht uit naar acteurs uit zo'n film of naar de regisseur. Ik bedoel, word jij dan ook naar voren geroepen? Mag je dan ook het een en ander uh, vertellen? In dit geval toevallig wel omdat het de publieksprijs was. Uh, als wij genomineerd zouden zijn geweest voor het beste speelfilm... dat is altijd de prijs die naar de producent gaat. En dat waren we met onze eerste film, Van Los. Die hebben we dan niet gewonnen, maar in 2009 met Nothing Personal waarvan de poster ontworpen, was, ontworpen is door Suzanne... Eh, hebben we wel het beste speelfilm gewonnen. Toen, toen werden we dus wel op het podium geroepen. Ja, dat is toch prachtig. En Suzanne, als jij dan eh, met je affiche inderdaad ook wint... Hè, wat we net hoorden... Ja. Eh, voor jou wel een kroon op het werk? Ja, het is ontzettend leuk, omdat je gewoon, het is een heel proces geweest... dat je hebt, uh, hebt doorgemaakt met de regisseur, met de producent... Uh, ook met mijn collega Joost Hintz... hebben we een enorm traject doorgemaakt. En zeker met de 170 hertz... Was het was een heel lang en zwaar traject. En dan is het echt super dat, het, uh, dat je hem wint. Ja, en, en heel even, want ik heb die poster hier liggen. Laten we het er gelijk maar over hebben. Wat zie ik hier? Zeg uh, jij, jij kan het het beste omschrijven, <laughs> denk ik. Dat is de filmposter dus van deze film? Ja, uh, een jongen en een meisje in elkaar verstrengeld uh, met allemaal verf om zich heen. helemaal in, in rode verf uh, gebaat en spetters eromheen. En uh, heel subtiel uh, lettertype met 170 hertz in het midden. Ja, en dat was goed voor een prijs. Ja. ja. Nou, we gaan het er uitgebreid over we hebben, dit een half uur. Hoe dan zo'n filmaffiche tot stand komt. Wat nou eigenlijk precies uh, producer betekent, uh, of filmproducent. Want dat weet ook niet uh, mm -hmm. iedereen, denk ik. Heel even, want ik hoorde, we zaten net te luisteren naar het nieuws. Dan hoorden we dat, dat verhaal uit Kenia, Nairobi. Het is nog steeds onduidelijk wat er nou op dit moment gebeurt. Maar het is wel een afschuwelijk verhaal. Ja. Uh, wel een enorme, uh, ja, enorm scenario, denk ik gelijk. Luisteren jullie daar ook zo naar, of niet? Als, als... Ja, ik luister wel zo, maar ik had dat bij dit verhaal zeker niet. Maar ik heb dat bij heel veel andere verhalen die ik hoor, Met name als het in Nederland is, of als er een Nederlandse connectie is, verhaaltechnisch. Dan luister ik wel zo. En waarom vooral bij die Nederlandse connectie? Uh, enerzijds omdat ik denk dat als je Nederlandse films wil maken... dan moet je films maken die, uh, die je in Nederland ook een publiek mee kan vinden. En dat begint toch ook vaak dus bij een Nederlandse connectie... of een Nederlandse thematiek, of dat nou Tweede Wereldoorlog is... of. Uh, corruptie of gerechtelijke dwaningen... als Lucia de B, waar we mee bezig zijn. Dat, er zijn ook gerechtelijke dwaningen in Zweden. Maar daar moeten ze in Zweden films over maken. Ja, ik geloof wel dat hier nu ook een Nederlandse vrouw bij uh, uh, in ieder geval bij omgekomen is. Ja. Dus in dat opzicht is er misschien wel een Nederlandse connectie. Ja, die zou ik dan wel een beetje te dun vinden. Maar dat is wel de manier waarop ik, ik of ook anderen... binnen Rinkelfilm, uh, nadenken over verhalen. Ja. ja, want Suzanne, is dat bij jou ook zo? Ik bedoel, hoor je af en toe uh, zaken in het nieuws... of lees je de krant dat je gelijk denkt... Daar zit gewoon een film in. Als ik eerlijk ben, niet. Nee, het is echt... Uh, nee, wat we aangeboden krijgen van producenten en regisseurs aan, aan films. Maar het is nooit dat ik zelf echt met scenario of dat soort dingen... Nee, maar zo kennen houden. jullie elkaar wel. Hè? Want jij wordt inderdaad ingehuurd, mm -hmm. bijvoorbeeld door winkelfilm, ja. om uh, een affiche te maken. Ja, zo gaat dat dan. Ja. ja, want dan zijn we ook gelijk bij het werk uh, van jou, Reinier. want. Ja, filmproducent. Wat, wat, wat is dat nou precies? Dat Misschien wel. kunnen we het beste praten over een film waar je noemde het net al. Het verhaal van Lucia ja. de B. De verpleegkundige in Den Haag, die werd opgepakt... Uh, omdat ze verdacht werd van moord op uh, kinderen in het ja, ziekenhuis. baby's en bejaarden. Ja, ja, baby's en bejaarden. Later bleek dat allemaal onzin te zijn. Een van de grootste gerechtelijke dwalingen van dit land. Uh, wanneer kreeg jij het idee, dit is een film? Dat kwam omdat in het voorjaar van 2010... Januari, februari. Uh, wees Jelle Nesna, een vriend van mij, een creative producer, regisseur, mij daarop. Die had het al gevolgd en die zei tegen mij: daar moeten we een film over maken. Toen zijn we uh, met Lucia gaan praten. Nog voordat uh, de hoos rondom de vrijspraak en het boek. Maar wanneer begon. was dat dan precies? Dat, dat... April, maart, april 2010. Dus voor echt de, de, de vrijspraak. Ja, die was 16 april, 14 april rond die koers. En uh, ja, wij dachten: hier moet een film over gemaakt worden. Dit, dit is zo. Shocking, dat dit in Nederland gebeurt. Het verwacht je in, een, nou ja, in Nairobi of Kenia. In een land waar het rechtssysteem niet in orde is. Maar niet in een land waar het rechtssysteem wel in orde is. Maar je zei, toen gingen we daar met Lucia over praten. Ja. Hoe gaat zo'n contact dan? Want lijkt niet zo heel, heel makkelijk om... Nee, maar er was, ze heeft een boek geschreven in de gevangenis. En dat werd uitgegeven door de arbeiderspers. We zijn met de arbeiderspers gaan praten omdat wij eigenlijk uh, van Lucia en de uitgever vroegen mogen wij een optie op jouw boek om dat te verfilmen. Nou is de film geen verfilming van het boek letterlijk. Dat is het nooit, maar het in dit geval is het veel meer de film over haar leven zou je kunnen zeggen. Uh, dus dat was de aanleiding om met haar te gaan praten over hoe zouden wij uh, de ontwikkeling, het schrijven van een script en het ontwikkelen van een script en het maken van die film aanpakken. En hoe zouden we jij daar, jou daarbij betrekken? En hoe reageerden ze daarop? Ja, heel positief, want ze kreeg wel zes of zeven aanbiedingen. Van andere productiehuizen ook. En ik denk wat zij, nou ik weet het al zeker wat zij gewaardeerd heeft... is dat we hebben gezegd, als wij een film gaan maken over jou... dan gaan we dat niet doen zonder jouw betrokkenheid. Want er zijn acht jaar lang zijn er heel veel mensen in Nederland geweest... die over jou hebben beslist. Over jou, of wie jij bent, of wat jij gedaan hebt of niet gedaan hebt. Dus wie zouden wij zijn om uh, een film over jou te maken... Zon, zonder jou daarbij te betrekken? dat is wat anders dan dat je haar vraagt om het script te schrijven. Dus je weet wel van, oké, okay, een script schrijven is een vak. Maar eh, je moet wel... Eh, ik vind dan dat je moet laten zien... en het hebben we ook laten zien... dat je haar input waardeert en ja. gebruikt. En was het moeilijk om haar te overtuigen? Want ik bedoel, ik kan me voorstellen... Nee. als er zoveel eh, mensen op de stoep stonden... met ook allemaal verhalen, dan... dan... Nou ja, we, we hebben natuurlijk die andere verhalen niet gehoord. Maar eh, nee, dat was niet moeilijk eerlijk gezegd. Nee. En, en wat, is dan, wat is dan jouw taak daarna als producent... Uh, het vinden van een scenarist, een regisseur. Uh, het aantrekken van financiering. Uh, van het ontwikkelen van het script. Het, het aantrekken van financiering voor de productie van de film. Kijk, het ontwikkelingstraject is relatief lang, maar het kost niet zo heel veel geld. Het maken van de film ja, kost in dit geval bijna 2,3 miljoen euro. En dat haal je uit allerlei landen. Van allerlei verschillende fondsen, omroepen, marktpartijen, distributeurs. Ja, uit verschillende landen ook. Ja. Waarom dan? Waarom niet alleen uit Nederland? Uh, het, eigenlijk, iedere film in Nederland die grofweg boven de anderhalf miljoen maakt, kan een beetje verschillen. moet je co-produceren met het buitenland. Omdat uh, het je niet, anders niet lukt om de financiering bij elkaar te krijgen. Nee, en, en welk land is de uh, co-producent? Of waar, waar komt u vandaan? Uh, België en Zweden. En België vanwege het feit dat zij een fiscaal uh, investeringsinstrument hebben, wat heel aantrekkelijk is. Een uh, fiscaal. Wat, uh, een en uh, België heeft een, een systeem waarbij de overheid zegt... als je als bedrijf investeert in speelfilm... kun je dat fiscaal aantrekkelijk aftrekken. Dan loop je dus geen risico. En kan zo dus... kan een speelfilm voor een deel gefinancierd worden... met risicodragend geld uit de markt. Hm. En dat is zo succesvol dat daar uh, de afgelopen jaren... volgens mij voor 800 miljoen euro... en markt, marktgeld opgehaald is. De afgelopen acht jaar of tien jaar. En Zweden? Zweden is uh, filmfondsgeld. Uh, omdat Zweden, Scandinavië zou je kunnen zeggen in het algemeen, wel veel hebben met dit soort verhalen. En uh, mijn co-producent daar, en zoals ik hoopte, inderdaad, heel erg onder de indruk was van het script en dacht: ja, dit verhaal moeten we ook in het Zweden laten zien. Nou ja, maar het wordt wel een Nederlandstalige ja, film. Zeker. Ja. En dat is ook belangrijk. Je, je moet niet als, als een soort van creatief compromis dan opeens een Zweeds of Engels of. of er zit een Zweedse actrice in de film, maar dat zullen de mensen denk ik niet echt zien als ze, het, uh, als ze het niet weten. Want ze spreekt Nederlands. Want ze spreekt Nederlands, ze is namelijk van oorsprong Nederlands. Ah, Oké, okay. en waarom okay. dan een Zweedse actrice? Omdat je uh, om die financiering te mogen aanwenden voor je film, heb je bepaalde creatieve input nodig uit het land. Dus, je moet, dus, het, dus een fonds zegt: Oké, okay, wij gaan jouw film steunen, maar dan moet je wel. Crew en cast uit ons land betrekken. Oh, en, echt waar. En ja. zo wordt het dan een internationale productie. Ja, en dat gaat eigenlijk. Dat is een heel gebruikelijk fenomeen. Dat ja, gebeurt en, eigenlijk met alles. Nou kan ik me voorstellen dat jouw werk bestaat uit alleen maar praten met mensen, feestjes bezoeken waar belangrijke mensen komen die je kan gebruiken. Of zie ik dat verkeerd? Ja, dat van die feestjes is ook wel waar, maar dat is maar een klein deel van het werk. Ja, het is, ja, het is veel praten, het is veel netwerken, uh, scenario's begeleiden. En bijvoorbeeld ook uh, uh, lobbyen voor het feit dat we in Nederland... ook een dergelijke fiscale investeringsmaatregel gaan krijgen. En, uh, want dat is, dat is heel erg nodig. Ja, dan nou, hebben we het zo nog over. Dan gaan we even naar Suzanne, want eh, jij, jij, ik weet niet of je voor deze film misschien een poster mag maken, of is dat niet zo? Mijn, uh, mijn uh, oud collega die mag hem maken, hoorde ik net, dus dat was okay. toch, uh, toch heel dichtbij. Heel ja, mooi. Maar <laughs> op een gegeven moment denk jij dan, uh, uh, Reinier, van er moet een poster komen, dan kom je in aanraking met Suzanne. Mm -hmm. uh, hoe, hoe gaat het dan verder, Suzanne? Uh, je maakt eerst een afspraak inderdaad, met de producent of regisseur... als die eventueel er ook bij wil zijn... om in ieder geval het verhaal van, uh, van hun kanten te, te horen. Eventueel hebben zij al ideeën. Vaak is er al uh, de film al gedraaid. Is er een, of een ruwe edit of misschien al een alfa-versie die, uh, die je te zien krijgt... om gewoon de sfeer van de film uh, alvast te kunnen voelen en proeven... Uh, soms is er ook al beeldmateriaal. Is er een setfotograaf geweest dat er uh, foto's zijn... waar je eventueel uh, mee kan gaan schetsen, mee kan gaan werken. Uh, nou, nadat dat allemaal besproken is... wat een beetje het gevoel is van de hele uh, film en de, en de sfeer... die graag terug uh, moet komen op de op het affiche... Dan, uh, dan ga je als ontwerper in ieder geval aan de slag en dan. Uh... En wat komt er dan bij jou gelijk bij over? Laten we even praten. Uh, uh, misschien het de beste, denk ik, altijd. Uh, met voorbeelden. Dit is de film Nothing Personal. Dat is een film van, van jou geweest. En ja. daar heb jij dus uiteindelijk Suzanne uh, voor benaderd. Wat was jouw opdracht aan haar? Eigenlijk was als Suzanne het kort samenvat. En uh, waarom ik vind dat zij een hele goede ontwerper is, is dat. Je kunt heel veel praten over een film. Je kan een film zien en dan kun je er ook nog veel over praten. Maar het is uiteindelijk toch een gevoelskwestie of je aanvoelt welk ontwerp uh, ja, de, de, het genre, de sfeer, de toon van de film raakt. Ja, en wat zien we hier? De, de, de we film zien, uh, van, Lotte de en van Lotte Verbeek. Het is, het is trouwens is wel een grappig voorbeeld: dit is geen stil, dus dit is niet een foto die gemaakt is door de setfotograaf. Die was er gewoon die dag niet. Uh, dit is letterlijk een, een beeld uit de film genomen. Uh, dat heel erg is uitvergroot. Wat voor, wat voor een beeld? Zo, je ziet uh, Lotte van Beek, de hoofdrolspelster. Die ligt tegen een... een het lijkt een gemummificeerd lichaam te zijn. Op bed, een soort in laken gewikkeld. En uh, dat is de andere hoofdrolspeler. Maar dat weet je niet als je de poster ziet. Maar dat weet je wel als je de film gezien hebt. Maar je vermoedt wel, daar is iets, iets, iets raars mee aan de hand. En dat interageert heel erg. En rechtsboven zie je dan het titelblok. En uh, er zijn ook versies waarbij je dan... Onder het titelblok rechts van Lotte van Beek zie je een hele lijst aan uh, prijzen die de film gewonnen heeft op de filmfestivals. <laughs> dat zegt hij er nog wel eens bij. Ja, nee, is... We houden de prijzen erin, hoor, deze ja, uitzending. Maar goed, waarom is dit een mooie poster geworden? Nou, persoonlijk vind ik hem mooi omdat hij intrigeert. Als je, het is een opvallend beeld als die, zal ik maar zeggen, uitvergroot langs de weg zou hangen, dat je er langs zou fietsen. Dan heb ik wel het idee dat je, dat je hem signaleert met je oog. Ook al uh, fiets je er niet rechtop af, recht af. Maar je, je vangt hem en je kijkt misschien nog een keer om. En, en dat, dat, is wil, de je, bedoeling, dat natuurlijk. wil je al hebben. Ja, je, je wilt natuurlijk dat je aandacht ja. uh, blijft hangen. Of dat de aandacht ja, van de, van de kijkers u, blijft hangen. Precies, dat hij net een, uh, een tikje extra aandacht krijgt. Ja. Inderdaad. Want yes. hoe belangrijk is zo'n poster eigenlijk voor uiteindelijk het succes van de film? Ja, dat kun je... Ik zou zeggen heel belangrijk. Je kunt het alleen totaal niet meten. Maar... Uh... Ja, het is heel belangrijk omdat, het, eh, nou zeker in meer mainstream bioscopen zoals Pathé... schijnt het zo te zijn dat 80 tot 90 procent van de bezoekers passen op het moment dat ze in de lobby staan, besluiten naar welke films ze gaan. Echt waar, en dan kijken ze natuurlijk naar vaak poster. naar die posters. Ja, ja laten we er nog maar één nemen. Een van een film die vanavond uh, trouwens in première gaat. De Nieuwe Wildernis. Mm -hmm. Veel al over geweest in de publiciteit. Grote natuur in een klein land. Uh, daarboven staat Nederland, zoals je nooit eerder zag. Deze is ook uh, genomineerd, mm -hmm. hè, dit jaar, om eventueel de prijs te winnen. Wat vinden jullie van deze? Je ziet een, eigenlijk een foto, denk ook weer een, een beeld uit de film, van paarden in in dat natuurgebied waar de film over gaat. Ook zwaardesplassen. Ja, ik vind hem uh, heel mooi dynamisch uh, eruitzien, heel krachtig. Mooi, mooi beeld in ieder geval, uh, vind ik het wel. Ja, ja, ja het is een het is de, de extreme donkergemaakte aangezette wolkenlucht... die eigenlijk heel onnatuurlijk donker is... ten opzichte van de paarden die je eronder ziet. En juist dat, ik, ik zou hem wel groot moeten zien, moet ik zeggen... maar juist dat fascineert omdat het zo onnatuurlijk is... dat je daardoor denkt... Hey, de, is iets mee aan de hand. Je denkt in ieder geval, dit kan nooit Nederlands zijn. Ook een nou, beetje. Ja. Een beetje. Ja. En dat is juist wel goed. Zeker in ons Calvinistische land, waarin je vooral datgene wat in je eigen land uh, zich afspeelt... niet uh, minder belangrijk vindt dan wat buiten de landschans is. Dit is Max. Tot half negen. Twee dingen. Met Alice de Bruin. Het is de week van het Nederlands Filmfestival. Woensdag begint dat. En daarom deze week in twee dingen aandacht voor de Nederlandse film. En dan praten we met allerlei mensen. Verschillende vakgebieden die je kunt hebben in de filmwereld. En vandaag praten we met iemand die filmaffiches maakt. Dat is Suzanne Kelhak. En met een producent, Reinier Seelen. Hij is eigenaar van Rinkelfilm. En laten we het nog even hebben over die uh, financiën. Want dat is dus inderdaad heel ingewikkeld uh, bij film. Ik hoorde vanmorgen op de radio, want ik blijf... Even even bij die film De Nieuwe Wildernis. Ik hoorde vanmorgen op de radio... Uh, uh, dan moet ik even naar zijn naam zoeken, want die ben ik even kwijt. Lex Harding, juist, de oud-DJ. Ah. Uh, die heeft namelijk geld gestopt uh, in die film. Uh, daar ging hij over vertellen. Hij vertelt allereerst hoe hij met de producent in aanraking kwam. Tom als de producent, dat is een uh, vriendje van me... die heeft vroeger ook bij Veronica gewerkt. En hij kwam met het plan van de Oostvaarders, plassen.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 Dus ik heb dat zetje gegeven. En daarmee uh, in ieder geval mogelijk gemaakt... dat die film op tijd gemaakt kon worden. Ja, en dat het is heel uh, belangrijk. Negatief beeld, vind ik. Want? Tuurlijk is het soms zo dat het zo is zoals Lex uh, schrijft, omschrijft. Maar uh, er zijn een paar dingen... Het is een documentaire, volgens mij. Ik heb hem nog niet gezien. Dat zijn films die vele malen goedkoper zijn dan speelfilms. Waarmee het ook relatief makkelijker is... om daar privégeld in te steken... En ik ben heel blij dat iemand als Lex Harding dat doet. Want dat is een, ja, een cultureel ondernemer, zou je kunnen zeggen... die ook risico's neemt. Maar dat, uh, dat is relatief makkelijker bij een documentaire... die, weet ik veel, twee, drie ton kost... dan een speelsom van drie miljoen kost. Dan is een investering van 10, 20 procent natuurlijk een heel groot verschil. Maar ik, volgens mij is deze film duurder, hoor. Maar ik weet het niet helemaal zeker. Maar ik, ik, ik, dat zou het verschil kunnen zijn. Maar ja. zou Lex Harding... Zou jij bijvoorbeeld met dat hele project van Lucia de B denken aan uh, iemand als Lex Harding? Uh, nee... Uh, omdat uh, Nederlandse speelfilms, en eigenlijk ruimer... speelfilms in het algemeen die niet uit Hollywood of Bollywood komen... bijna nooit gegarandeerd zoveel rendement zouden kunnen opleveren... dat iemand daar risicodrager in wil investeren. En dat is ook helemaal niet erg, want het is een cultuurproduct. Het is niet een stoel die je maakt waar je kan zeggen... dan maak ik een marge op. Dus het is logisch dat daar risico in zit. En iedereen wil wel een beetje risico lopen. Want heel veel mensen vinden het belangrijk dat het gemaakt wordt... Maar in de praktijk blijkt dat uh, uh, alleen maar te kunnen investeerders aan te kunnen trekken... als je dus een fiscaal investeringsinstrument instelt door de overheid. En uh, heel concreet komt het erop neer dat eigenlijk bijna alle landen in de wereld... bijna zelfs, zeker in Europa, maar ook in Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Azië, Oost-Europa... Uh, hebben fiscale instrumenten die erop neerkomen dat dat land zegt... als je bij ons komt filmen, of je nou een Hongaarse film bent in Hongarije... of een Nederlandse film in Hongarije, dan krijg je van ons 20, 30, 40 procent van je uitgaven is terug. Ja, en dat is interessant. En, en jij zegt, Nederland is eigenlijk het gekke jongetje van de klas dan... of zo, die dat niet ja. meer doet? Nee, heeft nooit gedaan. Dus, er is ooit een Rotterdamse mediafonds geweest. Dat, dat was zeer succesvol. Dat was zelfs nog twee keer zo succesvol... dan dat uh, de, de wettelijke eis was, zou je zeggen. Maar dat is opgeheven door gebrek aan financiering van de gemeenteraad. Maar het was, economisch gezien, een enorme boost voor de regio. Ja, maar ze zijn wel gestopt en nou is er niks. De, de, wat betekent dat dan? Nou, dat betekent op dit moment dat uh, vorig jaar 34% van alle Nederlandse beschikbare middelen voor speelfilm. die je dus in Nederland had kunnen uitgeven, werden in het buitenland uitgegeven. Met name in België, omdat daar die instrumenten wel zijn. en je dus noodgedwongen dat geld daar vandaan moet halen. Nou, wat zou de overheid moeten doen? Dan S snel zo'n instrument ja. weer in het leven ja. roepen. of in het leven roepen voor Nederland? En dat is heel eenvoudig, want de voorbeelden zijn er honderden. en uh, daar zijn we ook hard mee bezig. en daarna om uh, daarvoor te lobbyen. En merken jullie ook iets van de crisis? Ik niet, maar dat komt ook omdat het ontwikkelings- en het financieringstraject van een film is een paar jaar. Dus iets wat ik in 2010, 2009 heb opgestart, ben ik nu aan het draaien. Ja, dus dat komt nog. Dat zou, ik nog, dat zou er nog kunnen gaan komen. Ja, ja. Suzanne, dat betekent uh, dat jij daar dan ook last van krijgt. Ik weet niet ja. of je dat nu al merkt, of is dat bij jou hetzelfde dat al die projecten nu nog lopen? De projecten lopen inderdaad ook, maar überhaupt de hele filmindustrie uh, is geen vetpot voor niemand. Kun je dus, ervan uh, leven dan? Ik, ik, ik werk heel hard. En, uh, het is, uh, ik ben ook net gestart. Dus het is uh, net aan eigenlijk. Nog net niet genoeg. Maar wat, maar, uh, doe, wat, wat doe jij dan om, om dan toch die opdrachten te krijgen? Uh, nee, ik, heb niet, ik heb nog andere opdrachten erbij in ieder geval. Het is niet alleen maar uh, filmaffiches of documentaire-affiches. Ik probeer ook huistijlen en, en ander drukwerken erbij te doen om zo divers mogelijk werk. En niet van, ook niet van één uh, producent of één, één, één gebied afhankelijk te zijn. Als dat instort of uh, als ik dat toch niet meer uh, uh, goed kan uitvoeren... Dan, dan moet ik nog andere opdrachtgevers hebben. Ja, maar goed, het is ook wel spannend of je het redt. Dat is altijd spannend, ja. ja, ja en, en Misschien moet je dan toch meer de boeren op, of niet? Of doe je dat dan toch maar niet? Ja, ook de, ook de boer op. Maar ik weet niet uh, of ik het alleen maar in die affiches moet zoeken natuurlijk. Ik denk dat ik het er gewoon breder moet zoeken. Maar de affiches vind ik altijd mooi. En zal ik altijd blijven doen of er nou veel of weinig geld voor is. Nou, dus uh... ja, ik denk dat ook wel. Ja, je hebt ook een affiche gemaakt voor een andere productie die we... Die we en net hebben afgerond, La Ja. En dan probeer je ook als producent... Dus is een koopproductie met Ierland en Luxemburg. Ja, dat is deze, deze film, althans, ja. dit affiche. Omschrijf ja. hier maar eens, want dit is helemaal niet... Dit... Ja, nou, Suzanne, ga je gang. <laughs> dat, is niet, is nou, dat is vooral een heel, heel grafisch affiche. Uh, Zwarte, rood en wit. Het, is een, uh, eigenlijk een, een, een, ja, het was in de film een soort behang of tekenpatroon in de achtergrond. En het zijn eigenlijk allemaal uh, ja, vlakken en sterren en figuren. Het is, het is ja, gewoon het is vreselijk abstract. Hoog, okay. Sorry. Ja, toch? <laughs> maar hier zijn twee verschillende van. Want er is uh, een internationale versie en een Nederlandse ja. versie. Ja. Ziet die Nederlandse versie er ook zo uit? Nee, dat is echt totaal anders. Hoe dat ziet die eruit uh, dan? Dat is een beeld, een, gewoon een foto. Helemaal, helemaal ingezoomd, het gezicht van uh, Robert de Hoog. De, de, de, de hoofdrolspeler uit de film. En uh, dat is echt een, een close van zijn, uh, van zijn gezicht. Dat hij uh, naar beneden kijkt. En dat is ook een beetje zwart, paarsig, grijs-wit. Zal we maar zeggen... En waarom is er dan uh, uh, vers verschil gemaakt tussen de buitenlandse uh, Ik neem filmen. aan voor de Nederlandse versie ja. om uh, Robert de Hoog uh, de, de, bekend te maken bij het publiek. Of in ieder geval uh, zijn gezicht moet publiek trekken. Omdat hij ja. bekend hier is in Nederland. Ja, En dat is in het en buitenland, dat in het niet buitenland zo. Land, uh, stukken minder. Deze in de poster meenemen. doet het heel goed. Op, uh, hij draait nu op 35 uh, film, filmfestivals overal ter wereld. Volgens mij hebben we het zelfs op 12 festivals tegelijk. Dat vind ik bizar. En daar kennen ze Robert de Hoog niet. En daar, daar doet die post dat heel goed. Die valt op bij een festivalpubliek. Maar als je straks in februari volgend jaar in Pameren gaat. Uh, in Nederland. In Nederlandse bioscopen. Dan wil je een aansluiting, zoek je een aansluiting bij het Nederlandse publiek. En die kennen Robert de Hoog. Die ja. kennen de regisseur niet. De producenten kennen ze sowieso niet. Die doet niet de zaken. Maar die kennen Robert de Hoog wel. En daarmee wil je dan mensen. Hé, hey, nieuwe film met Robert de Hoog. Die ja. ga ik wel zien. Ze ja. zijn ja. allemaal gemaakt door Susanna die ontwerpen. Ja, dus, dus met andere woorden, het is een compliment voor haar werk. Ja, vooral ook omdat, ik, omdat zij, denk ik, nu de volgende keer... als die hoofdproducent weer een film gaat maken... en er is enigszins reden om dat, of mogelijkheid om dat met Nederland te doen... Voor, qua posterontwerp. Ik ja. zou ook niks te baas als hij Suzanne me belt. En, en nou begint dat filmfestival woensdag. Is dat iets waar jullie naar uitkijken? Zijn jullie daar elke dag of, of zijn jullie te druk? Ik ben er van donderdag tot en met maandag. Nee, ik ben donderdag tot en met maandag. Dus het grootste deel dat het, het industry deel is, ben ik er. En uh, ja, er zijn gewoon een aantal premieres. We, we hebben op dinsdag een nieuwe, een feestelijke een nieuwe release van Van Godlos, Onze eerste speelfilm hebben we helemaal digitaal geremasterd. Die komt weer opnieuw uit als het ware. En waarom hebben we dat gedaan? Omdat we hem zo voor het, uh, voor het eerst uh, konden laten zien, technisch te zien, zoals die bedoeld is. hij bedoeld is. Hij is vroeger nooit zo goed op beeld gezet, gemasterd zoals dat heet, als het eigenlijk de bedoeling was. En Omdat de techniek dat... nu verbeterd is, kun ja. je dat nu zo laten zien. Maar zit iemand dan nog daarop te wachten? Verbazingwekkend genoeg, ja. We dachten eerst, we zijn de enige. Maar, maar de distributeur gelooft er ook heel erg in... dat ook op Blu-ray en zelfs in een aantal bioscopen gaat hij weer draaien. Het is tien jaar na dato. Dus er is weer een heel nieuw publiek. Dat toen zes was, of acht. Wat nu wel 16 plus is, wat die zo kan zien. Ja, Suzanne, ga jij er nog naartoe? Naar deze film wist ik niet, maar weet ik niet. Maar naar het filmfestival ga ik wel. Er zijn een aantal premières waar ik naartoe ga, inderdaad. Maar ik ben er niet de hele week, gewoon een paar, uh, paar avonden. Maar iets om naar uit te kijken in zeker, ieder geval. Bon, nou, ik wens jullie veel succes daar. Deze week, vanaf woensdag dus, dat uh, Nederlands Filmfestival. En morgen gaan we het hebben over weer een hele andere uh, film. Uh, of een documentaire. Daar gaan we namelijk praten met Irene van Ditshuizen. Vanavond uh, wordt er uh, een hele mooie documentaire uitgezonden. Begrijp ik van iedereen. Uh, bij de AVRO, ik geloof even uh, uh, rond de negen uur of even na negenen. Gaat over uh, dementie. Vanavond dus, en morgen is de maakse daarvan, iedereen van dit Huizen, onze gast. Goed, zometeen op deze zender, BNN Today, Willemijn Veenhoven. Bloot en drugs, daar hebben we het over. Er is een nieuwe drugslijn via Bolivia, Argentinië en dan naar Nederland. Twee Nederlandse journalisten hebben dit voor het eerst vastgelegd. Zometeen na negen komen ze erover vertellen. En 30 jaar Playboy, we hebben de man in de studio die alle dames regelde een eerzaam beroep. Dat zometeen in BNN Today. 100 miljoen extra bezuinigingen bij de publieke omroep.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 GroenLinks wil 3,5 miljard lastenverlichting voor burgers en bedrijven, stelt de partij in een tegenbegroting. In plaats van de voorgenomen 6 miljard bezuiniging van het kabinet wil de partij een lastenverzwaring van 2,5 miljard. Die zou moeten bijdragen aan milieu, werkgelegenheid en solidariteit tussen rijk en arm. Een lid van de Russische punkband Pushy Riot... is vandaag in het werkkamp in hongerstaking gegaan. Daarmee protesteert ze tegen de, naar haar zeggen... onmenselijke werkomstandigheden in het kamp... en doodsbedreigingen die ze krijgt. De zangeres zit een straf van twee jaar uit... omdat ze met haar band in een kerk een protestlied zong... tegen de Russische president Poetin. En dat waren de hoofdpunten van het NOS-journaal. Dit is Radio 1... BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is één over half negen. Een hele goede avond. Terwijl de hele wereld naar Mexico en Colombia keek... is in Argentinië een hele nieuwe drugsroute opgezet. De Tango-lijn. Twee Nederlandse journalisten filmden deze route. En ze mogen blij zijn dat ze het hebben overleefd. Na negen hun verhaal. En we gaan zo meteen even naar Nairobi. Daar is die gijzeling in het winkelcentrum nog steeds bezig. Over Nairobi gesproken, Willemijn. De hoofdstad van Kenia. 2,8 miljoen mensen wonen er. En wist hij dat die stad nog hartstikke jong is? Nee. Ja, het, was, het was een oude stad, maar begin uh, vorige eeuw brak daar de pest uit. Toen hebben ze hem helemaal platgebrand. En hebben ze hem opnieuw opgebouwd. Hm. Gewoon de pest, hè? Helemaal We... kort geleden. Ja, kort geleden. Nu daar, ja. En nu weer iets uh, heel vervelends. Ja. Een groot understatement. Zometeen het laatste nieuws daarover. Dankjewel, Reloof de Vries. De man die mijn gasten introduceert. Zometeen meer van jou. Wil je ons zien? Dat kan radio1.nl. Dan vind je de webcam en dan zie je Willem Baars. Playboy bestaat 30 jaar. En Willem Baars is nu hoofdredacteur van JFK. Jij werkte daar 20 jaar lang. Ja. Uh, jij regelde onder andere de dames. Naast dat je het hele blad vol schreef. Ja, klopt. Ja, waarom klopt. ben je gestopt in vredesnaam? Ja, na 20 jaar aan. is het wel weer mooi geweest, ja? uh, vind ik. Ja, eigenlijk al veel, veel te lang om daar te zitten, vind ik. Uh, gaat de tijd ook te snel om. Uh, maar je hebt mooie jaren gehad. Super, super. Heel ja. gek. Ja. Daar hebben we het zo meteen ja. over. Ja. Eerst het sportnieuws. Check van Gelder, goedenavond. Ja, ik ook. En toen dacht ik. Uh, Maradona, Argentinië, ik vind het niet zo vreemd. <laughs> Nederlands Olympisch Comité heeft een beroep gedaan op de gemeenteraad van Hengelo. om de FBK Games door te laten gaan. Het evenement, vernoemd naar oud-atleten Fanny Blankers-Koen. staat vanwege bezuinigingen op losse schroeven. Voorzitter van NOC-NSF André Bolhuis roept alle raadsleden nu per brief met klem op. om dit topsportevenement te behouden. De Olympische winterspelen van Sochi komen eraan. en de Nederlandse commerciële schaatsploegen laten van zich horen. Bij de presentatie van de Activia vrouwenploeg heeft sponsor Danone kritiek geuit op de overvolle schaatskalender. U hoort erover directeur Chris Gerard. Er zijn World Cups, Nationaal Kampioenschap, Wereldkampioenschap. Er is de sprint, de allround, de afstand, mannen vrouwen. Ik denk dat de kalender eenvoudiger en overzichtelijker moet worden. En het zou zeker ook helpen om een wereldranglijst aan te maken. Ik hoor heel veel reacties van mensen die me zeggen, ik begrijp eigenlijk niets meer van het schaatsen. Volgens mij is het gewoon rondjes rijden op ijs, maar goed. De coach van de ploeg, Jacques Ory, is het eens met de sponsor. Er wordt al gesproken over een soort clustering... Is dat je kan praten over uh, dat we eerst alle Worldcups afwikkelen... en dan pas de grote toernooi. Dat zou voor het publiek een, uh, een, een andere insteek kunnen zijn. Soms dan ga je kriskras de wereld over. De ene jetlik in de andere uit. En ik denk dat we daar een slimmer mee om kunnen gaan. De toezichthouders van HSV vergaderen vanavond... over de komst van Bert van Marwijk als nieuwe coach... Van Marwijk bereikt de zaterdag een akkoord met het bestuur over een tweejarig contract... met een optie op nog een seizoen. De voorzitter van HSV gaat ervan uit... dat Van Marwijk woensdag kan worden gepresenteerd. En we horen hem straks in Langste Lijn uitgebreid. De 61-jarige trainer ziet in dat geval zaterdag, zit in dat geval zaterdag... tegen Eindracht-Frankfurt... voor het eerst op de bank bij de nummer 16 van de Bundesliga. Zit je me nog aan te kijken? Ik ben er echt doorheen. Ik ben er doorheen, Jack. Ja. Ja, ik dacht, er kon nog wel wat leuks. Ja, Wil je nog wat leuks worden? Ja. Ik heb geen idee eigenlijk. Hmm. Heb jij gisteren naar PSV Ajax gekeken? Nee. Je kijkt helemaal nooit naar sport. Nee. Je, hou je ook niet van sport? Nee. nee. nee. Zeg ik dat nu hardop? Nee, dat maakt he nee, nee, helemaal goed. En de vrouw in Playboy, die bekijk je wel? Ja, die wel. Ja, sterker nog, ik heb een muurtje in mijn huis... is helemaal behangen met Nederlandse dames uit Playboy. Ik weet het. Ja, je moet ergens van houden, Jack. Je kan niet van alles houden. We said the summer...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 easy. Bertil van Vucht is onze man in Kenia. En daar is natuurlijk de laatste dagen vol op nieuws. Uh, hij is vlakbij Westgate, die mol in Kenia. Die nu al drie dagen toneel is van die vreselijke terreuractie. Bertil, goedenavond. Hallo, goedenavond. Wat is het laatste nieuws bij jou? Het laatste nieuws is dat er vanmiddag een eindoffensief is ingezet. En uh, ons kantoor zit ongeveer twee kilometer van, uh, van Westgate, mol, af. En we hoorden vele explosies en, uh, en geweerschoten. En ook uh, was er een enorme rookontwikkeling te zien op een gegeven moment. Mm -hmm. Dus uh, ja, het is nu wel echt uh, op, het, uh, op het einde aan het komen. Gelukkig. Want ja. het, heeft, uh, het heeft allemaal erg lang geduurd. Maar dat horen we natuurlijk al zo'n beetje de hele dag. Hè? Het eindoffensief is ingezet. Ja, zelfs gisteren werd dat al gezet, gezegd. Dus het duurt allemaal veel langer dan, uh, dan van tevoren gedacht. Uh, een van de redenen die daarvoor gegeven worden... is dat uh, de gijzelaars uh, als menselijk schild mm -hmm. werden gebruikt door de, door de terroristen. En een ander verhaal, maar dat is onbevestigd... is dat ze zich in een uh, bank hadden verschanst achter kogelvrij glas. Ja. Dat is natuurlijk ook wel een... Uh, een goede hindernis. Ja. Um, de, de berichten zijn dat zo'n beetje nu wel alle uh, gijzelaars vrij zijn. Wat, of ja, uit het pand zijn. Wat weet jij daarvan? Ja, ik, ik moet zeggen dat ik daar net zoveel van weet als, als, als jullie, denk ik. Ik volg het nieuws voornamelijk via Twitter en uh, natuurlijk de lokale televisie. Er wordt inderdaad gezegd dat nu bijna iedereen vrij is... en dat er ook uh, een aantal terroristen zijn uh, doodgeschoten, maar dat er ook... Team zijn, uh, zijn opgepakt. Dat, uh, ik moet zeggen dat ik me daarover verbaas. Want uh, de, de algemene tendens was toch wel dat mensen verwachten... dat, iedereen, uh, dat alle terroristen doodgeschoten ja. zouden worden. Maar goed, uh, dat was misschien ook wel hun doel uh, voordat ze begonnen. Dus misschien is het ook wel beter om ze op te pakken... en voor het gerecht te brengen en ze op te sluiten. Ja. Want dan hebben ze in ieder geval dat doel niet bereikt. Nou is het nog veel onduidelijk, dat zeg je zelf ook al. Dus er gingen geruchten vandaag dat er een Nederlander zou zijn opgepakt... Als als ja. deel van de, onderdeel van de terroristen. Wat weet jij daarvan? Ja, wat, wat ik ervan weet is dat er dus inderdaad op het vliegveld hier een uh, Nederlander is opgepakt. Als groepje, uh, een groepje van tien mensen schijnt zijn opge, uh, te zijn opgepakt. Die wilden het vliegtuig naar Amsterdam nemen. Uh, deze Nederlander schijnt 38 te zijn. en uh, Zijn naam is Mohammed Hussein Ahmed. Dat wordt op het Twitter-account van Al-Shabab uh, uh, bericht. Mm -hmm. Maar goed, hoe betrouwbaar dat allemaal is, is, uh, is ook maar de vraag... Um, er gingen berichten dat er uh, terroristen ontsnapt zijn uit, uit het winkelcentrum en dat ze, zich hadden ver, uh, dat ze uh, andere kleding hadden aangedaan en uh, zich als uh, slachtoffer opstelden en zo het, uh, het gebouw uit zijn gevlucht. Dus het, het, zou, het zou kunnen dat in, de, in dat groepje van tien die vandaag zijn opgepakt, dat daar uh, mensen tussen zitten die ook in het gebouw zijn geweest. maar. Um, ja, dat, dat, is, dat is allemaal nog onduidelijk. Dat is nog moment. onduidelijk. Even tot slot, uh, Bertel, ik begrijp, jij zit daar vlakbij met jouw kantoor. Jij had er ook kunnen zitten. Je komt wel eens in het winkelcentrum. Ja, nou sterker nog, uh, afgelopen zaterdag uh, dat het gebeurde, waren wij uh, onderweg daar naartoe. Dus uh, wij werden gebeld. Uh, op een gegeven moment werd ik gebeld door een collega. En die uh, riep: uh, Are you alive? En ik wist echt niet waar hij het over had. En toen zei hij: Die Ga niet naar Westgate, want er wordt geschoten. En op dat moment waren we echt vlakbij. Dus we zijn, uh, wat dat betreft, wel door het oog van de naald gekropen. Want als we een uurtje eerder uh, waren opgestaan ja. uh, zaterdag, dan hadden we er uh, midden tussen kunnen zitten. Goed. Ja, dat komt opeens, dan komt het allemaal wel heel erg dichtbij. Ja, dat is duidelijk. Goed, let op jezelf daar. Uh, er wordt natuurlijk enorm gewaarschuwd voor. Andere mogelijke aanslagen en voor dat je plekken moet mijden waar veel mensen zijn. Dus let goed op jezelf. Bertel van Vught in Nairobi. Ja, dank dat je. Dat gaan wel. we doen. Mijn introman: of de Vries. Volgende maand Willemijn is het 30 jaar geleden dat Nederland zich kon vergapen aan het blote vlees van deze vrouw. Oh yeah. Ja, dat is Johnny Kaagman, toen nog een jonge zingende blond van 36 bij Earth and Fire. Zij was in 1983 de harige trekpleister van het allereerste <lacht> nummer van Playboy. En na haar trokken nog veel meer bekende vrouwen de kleren uit. Katje Schuurman, Viola Holt en alleen van Roy, om er een paar te noemen. En Willem Baars, hier aan tafel, die regelde veel van die vrouwen. En ik wilde wel eens weten hoe moeilijk dat nou is. Dus ik belde een paar van mijn favoriete blonde vrouwen. Dag, Loretta Schrijver, mijn favoriete nieuwslezer is. Die spreekt met Roelof van BNN. Hey. Zeg, ik zoek vrouwen die het leuk vinden om in uh, de Playboy te poseren... en ik moest eigenlijk gelijk aan jou denken. Ach, wat, wat, wat, wat grappig. Maar de vraag is, sta je er open voor? No way. Hey, ik, wil, ik heb zelfs al iets van, ik wil er al niet eens mee geassocieerd worden. Niet met het blad, moet er niet aan denken. Hé, hey, maar waarom dan niet? Uh, ja, uit schaamte. Nou, schaamte lijkt me nergens voor nodig, maar uh, voor een half miljoen? Nee. Met Fatima. Hey Fatima Morero de Melo. Dit is Roelof van je vriendjes van BNN Today. Hoi. Hey. hey we hebben Willem Baars hier in de studio zitten. En die heeft jarenlang voor playboy vrouwen uit de kleren geluld. Dus ik vroeg mij af... Uh, kan ik jou overhalen om naakt te poseren? <laughs> nee. Nou, het is me wel eerder gevraagd. Ook door Willem, maar ik heb nooit als kind ambitie gehad om naakt in een blad te staan. En, nou, ik zou het alleen voor geld doen. En dat ik... Voor hoeveel zou je het wel doen dan? Drie ton? Nee, nee. Uh -huh, nee. Oh. nee. Nou, ik deed <laughs> nog een derde poging. De lat ging op standje hoog. De heilige graal, de koningin. Nou, dat regel je via de RVD, dat soort dingen. Dus uh, ik vroeg een wat strenge mevrouw daar of Maxima wellicht in is... voor een stuntje in Playboy. En dit is wat ze zei. Ik wil toch vragen of u een vraag even op de mail zet... en dan uh, <lacht> kan ik het even woord een woordvoerder neerleggen. Ja, maar denkt u dat ze er voor open staat? Hè? Zou ze het wel willen? Ik ga, ik ga hier geen antwoord op geven, dus ik vraag u toch om, uh, om even de e-mail te sturen. Ik heb hier een e-mailadres staan, rvd.hotmail.com. Klopt dat nog? rvd.pers.kh.minavet.nl. <lacht> Daar. Ja, de mail is onderweg, maar ik had nog niet echt succes, dus... Willem Baars kan dat veel beter. Willem, vertel me je geheimen. Willem Baars in de studio. Goedenavond. Hi, hi, hi. Nogmaals. Hoe zou je dat aanpakken, Maxima? O, ja, nou, ja, Maxima, dat is natuurlijk uh, te mooi om waar te zijn. Maar... Mijn oude eindredacteur uh. zei altijd, niks is onmogelijk. Nee, dat vind ik ook. Je moet het altijd proberen, dat vind ik ook. Maar ja, uh, ja ik denk dat het echt een uh, mission impossible is, uh, om eerlijk te zijn. Je zou er niet uh, eens aan beginnen. Nou, nee. ik zou, hè, deze poging was al heel uh, dapper, vond ik eigenlijk. hoor. Uh, moet ik eerlijk zeggen. Maar het, het lijstje was op zich heel goed, vond ik. Want uh, Loretta Schrijver, uh, ja, vroeger hebben wij dat ook wel eens geprobeerd uh, bij Playboy. En ja. uh, Fatima, daar ben ik uh, meermalen mee bezig geweest. Dus dat was in die tijd, toen ze nog echt uh, topsport bedreven, was het ook een topper. Maar ze zei dus, ik wil het wel, maar voor, voor veel geld. Ja. Dus, dus, drie ton was niet genoeg. Ja, goed. Nou, oké. Okay, ja, dan heeft ze wel hele hoge eisen. Want, want uh, dat... ja, er werd bij Playboy nooit echt over geld gepraat. Maar, nee, maar uh, dat, dat bedrag dat ging helemaal nergens. Volgens mij noemde. ging het niet heel veel verder dan 50.000, 60 60.000, uh. toch? Voor de toppers. Ja, volgens mij wel. Dat was eigenlijk het maximale wat ze ja, betaald hebben. Voor Daphne werd. Dekkers bijvoorbeeld. Ja, Zoiets. Daphne was een topper inderdaad. Omdat ja. zij ook in heel veel andere edities uh, uh, verscheen. Uh, in buitenland? Buitenland. Omdat zij... Uh, uh, toevallig in, uh, in een James Bond film ja. speelde. En uh, heel veel edities uh, wilden haar ook graag in het blad hebben. Ja. Dus die hebben allemaal een steentje bijge bijgedragen aan het uh, financiële plaatje. Best wel lager vind ik hoor. 50.000, 60. 60.000 euro. Ja, maar je moet het volgens mij niet alleen voor het geld doen. Je moet het ook doen omdat je het leuk ja. vindt. Laten we het erover hebben. Want jij ja. bent eigenlijk een beetje de vrouwenfluisteraar van de Playboy. Pff, dat klinkt wel clever, hoor. Ja, hoor. Ja, ja. Jij was een van degenen die ze uit de kleren kreeg ja. um, uh, in die tijd. Je hebt daar 20 jaar gewerkt. Ja. Bestaat nu 30 jaar, ja. uh, Playboy. En je bent overigens nu JFK-hoofdredacteur. Klopt, van dat blad. Jij, jij was de een van degenen die dat voor elkaar kreeg. Want de toenmalige hoofdredacteur bijvoorbeeld Jan Heemskerk, die durfde het niet zo goed. En dan werd jij erop afgestuurd. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. ja dat klopt wel. En de vraag wel. is natuurlijk: um, neem even Daphne Dekkers. Ja. Die heb je dan in je hoofd. Ja, precies. En dan? Dan bel je erop en dan zeg je: hé, hey, nou, Nee, je dat is een heel verhaal. Weet je, uh, wat het mooiste is natuurlijk als je, als je de, de sterren in levende lijven ergens tegenkomt. en denkt: oh, dat is een potentiële uh, gegadigde voor Playboy. En dan, ja. uh, op dat moment moet je het ook eigenlijk meteen vragen: dat is het beste. Op feestje of zo. Ja, bijvoorbeeld, inderdaad. En dan uh, word je vervolgens altijd doorverwezen naar een manager. Met ja. Daphne was ik ooit tegengekomen bij, uh, in Orlando bij een, uh, een uh, waanzinnig event waar, uh, waar we uh, allebei Pamela Anderson gingen interviewen. In die tijd een, uh, ja, de, groot, ja, de grootste ster op, uh, op aarde zo ja. ongeveer. En toen had ik het er al gevraagd, maar ze had toen uh, nog niet zoveel interesse. Dat veranderde allemaal toen, uh, toen inderdaad die uh, James Bond film uh, uh, op uitkomen stond. En toen dacht ze waarschijnlijk ook, ja, het is toch misschien wel leuk om daar wat meer uh, rugbaarheid aan te geven. Maar maar bij haar hoefde je dus niet echt je best te doen, begrijp ik. Nou, ik was het, gewoon op het, het juiste moment een, uh, afwachten. Kijk, mail, mail bestond in die tijd nog niet. Nee. En, uh, ik heb haar een brief gestuurd, volgens mij... Uh, waarin we dat uh, aangaven dat, uh, dat ook meer uh, edities uh, geïnteresseerd waren. En dat vond zij volgens mij met name heel interessant. Omdat, ja. uh, omdat zij dan de eerste Nederlandse ster was... die ook in uh, buitenlandse edities uh, zou verschijnen. Maar soms moest je natuurlijk, neem ik aan, veel beter je best doen. en Een telefoontje, nog een telefoontje, ja, ja, ja, ja, en, ja, ja, een je etentje misschien wel. Ja, ja, klopt. Bij wie ging dat zo? Ja, bij heel veel sterren, want uh, in eerste instantie... Uh, het is niet zo'n heel big deal hè, om iemand te vragen natuurlijk. Want het is best wel een eer om, uh, om iemand te vragen... Ja. of ze willen poseren voor Playboy. Het is toch een compliment. <kijkt> maar vervolgens willen ze erover nadenken en dan uh, ja... Dan, dan, dan weten ze het zelf ook volgens mij niet zo goed. Want ze hebben te maken met een vriend of met een man en een manager. En uh, ja, ik, ik, ik heb, uh, ja, bij Katja Schuurman zijn we heel lang bezig geweest. Dat weet ik ook nog wel. Dat zijn wel vijf, zes uh, gesprekken geweest. En wat is dan uiteindelijk de, de regel of het, het, het praatje dat er over had? Ja, dat is dan toch uh, aangeven dat, dat, dat ze heel veel zelf in de hand hebben. Dat, is, uh, dat, dat, dat, maakt ze, dat, dat werkt de onzekerheid weg. Ja, ja. Dat ze zelf een fotograaf mogen kiezen. Dat ze een uh, moodboard mogen maken. En dat we daaraan uh, aan, aan voldeden ook uh, over het algemeen. Dus, uh, en ik weet nog, Katja de foto's, tenminste, volgens mij is het twee keer geweest. Ja, maar die ene keer. keer ging over die film Tirza. Ja, klopt. En toen stond, stond er ook geen katje Schuurman op de koffer. Nee, nee, nee we, mochten, we mochten ook niet op de redactie zeggen dat het Katja was. Dat is nee. best wel bizar. Maar, maar, uh, maar dat waren een hele beetje art, foto's. Ja. Zwart-wit, een beetje ja. vaag. Ja, klopt, klopt, dus, klopt, En zij eist dat. En jij denkt natuurlijk, nee, ik wil gewoon... gewoon ja, dat vertellen. is ook niet wat het publiek uh, eigenlijk wil. Hè, nee. natuurlijk. Uh, en dat is ook uh, de makker van, van de beroemdheden in Playboy, denk ik. Dat, uh, dat de doelgroep op wie Playboy zich richt toch iets andere foto's verwacht. Terwijl uh, Playboy natuurlijk heel netjes is. En ook naar de sterren toe. Gewoon uh, ja, series wil brengen. Waar, waar ze ook uh, uh. zelf heel tevreden mee zijn. Dus, uh... hoe, hoe bepaalde je um, wie je wilde? Ik neem aan dat het, moet het ook het goede moment moet zijn. Zoals bij Daphne Dekkers. Ja, ja, Lette ja. je dan op wie in welke fase van ja, zijn carrière zat? Ja, ik vond het zelf altijd mooi uh, om, uh, ja, om, om, om een, uh, een moment te kiezen... dat, dat uh, volgens mij een, uh, een heel diplomatiek moment was. Dus bijvoorbeeld uh, als iemand werd ontslagen bij, uh, bij RTL... Uh, dacht ik, oh, nou, dan is dit het moment om haar te bellen. Want dan voelt ze zich waarschijnlijk heel erg gestreeld. En dan kan ze toch nog een keer laten zien dat ze uh, ja, er echt wel uh, veel waard is. En hoe heb je het, dus, uh, het over? Nou, oké, okay, uh, nou, meer naar gozer heb ik in dit geval. op uh, die Goze manier uh, benaderd. Die ik, was net ontslagen en je dacht. Nou, haar, dit haar contract is het werd ergens bij, bij een of ander programma niet verlengd. Mm. Toen dacht ik, nou, dit is het moment om haar uh, ja, te vragen ook. En we vonden haar heel, heel mooi ook en heel sexy in die tijd, omdat ze ook iets, uh, ja, iets tuttigs had, uh, met alle respect. En ja. uh, dan is het ook leuk om, het, uh, ja, om haar in Playboy te hebben natuurlijk. Mm. Nou was het natuurlijk, vanaf het begin dat jij daar werkte, was er nog geen Photoshop. Nee. Ik kan me ook voorstellen dat je iemand denkt: nou lekker Becky, die wil ik wel hebben. Ja. En dan gaat ze uit kleren op de set. En dan denk je: ja, ja dat, dat is toch niet helemaal zoals we het hebben voorgesteld? Nee, dat, dat gebeurde wel. Maar uh, dat werd eigenlijk altijd voorkomen omdat er uh, proefseries werden gemaakt. Dat was ook uh, ja, met name om te kijken wat de, de goede en de, en de minder goede punten van, uh, van, uh, van de modellen was, uh, of waren. En, maar dan uh, heeft iemand hangborsten en dan? Ja, het gebeurde ook wel eens dat het, uh, dat het hele feest niet doorging uh, op grond daarvan. Maar uh, dat, het gebeurde maar natuurlijk is ook pijnlijk. heel vaak dat fotografen. Dat is heel pijnlijk om dat te zeggen ook. En, uh, en dan zei je dat eerlijk. Dat is bij, bij één ster is dat ooit gebeurd. Maar ik ben je echt raar. Ik je nou, nou, Ik ben het ook vergeten was. wie dat was. Ik weet alleen dat het iemand uit uh, GTST was in de beginperiode. En, uh, Dit gaan we opzoeken. <laughs> ja, ja. Een vrouw en we uh, ja, nee, hebben er heel, heel veel actrices in meegedaan. Dus uh, ja. dat wordt echt lastig om dat te vinden. Maar uh, ja, en, en fotografen fotografeerden dan echt om die zwakke punten heen. Dus dat werd verdoezeld met licht of met, uh, ja, met styling. Uh, dus uh, daar, daar waren ze heel handig in in die tijd. Met Thank name grote God de roos. toen er Photoshop kwam. Ja, uiteindelijk wel. Ja. Daar is best wel uh, gebruik van gemaakt. Uh, hoewel ook uh, met mate. Hè, want er werd altijd gezegd, ja, er werd heel veel geshopt. Nou, dat ging eigenlijk vooral om, uh, ja, om echt uh, ja, kleine dingetjes hoor, over het algemeen, uh, moet ik eerlijk zeggen. En dat gebeurt nog steeds in deze niet tijd. Niet van een cup A naar een cup C? Absoluut niet. Nee, nee, nee dat nee, niet. Zeker niet. Ja. Nee, nee, nee, ook nu niet. Zijn er wel eens vrouwen geweest die, die jou belden? Willem, doe mijn lol, uh... ik moet erin. Nou, ja, dat gebeurde op de redactie wel inderdaad. Dat waren dan niet de vrouwen yep. zelf, maar dat waren vaak de managers die dat uh, heel voorzichtig vroegen. En uh, aangaven dat uh, die en die niet. Uh, nee, wie. Ja, dat, dat zou ik je ook niet uh, kunnen vertellen. Maar dat, dat gebeurde best ik wel uh, niks van. Maar op, goed. De, uh, nee, echt waar. Nee. Serieus. Uh, maar dat gebeurde echt uh, ja, uh, regelmatig. En dat gebeurt nu bij JFK het ook heel ik vaak. Ik weet de naam. Wie dan? Mag ik het zeggen? Ja, je mag het zeggen. Katje Scheurman in het begin. Oh, oké. Okay. Ja, ja, ja. Nee, Katja was... Uh, ja, precies. Dat is wel waar. Ja. Dat is een mooi verhaal eigenlijk. Want zij uh, dus zat toen net in GTST. En volgens mij uh, uh, was zij toen... Uh, ja, inderdaad wel geïnteresseerd in een serie in, uh, in Playboy. Dit is en, niet diegene die toen afgekeurd is. Nee, nee, nee absoluut okay. niet. Nee, Katja. Maar we wisten <laughs> nog niet zo goed dat wie dat was. Dat wel Bizar, toch? Dat is de uh, ja. Beatles-verhalen ook een beetje, ja. Maar, uh, uh, maar... zij zat net in gts -T. Ja, en we wisten toen nog niet zo goed uh, ja, wie ze was... en hoe groot ze zou worden uiteindelijk... En uh, volgens mij hebben we dat toen uh, laten schieten. Nou, inderdaad een beetje het verhaal van de Beatles. Die, uh, die uh, werden weggestuurd door een uh, platenbond ook. Man, dat zou ja. even je Heftig. kop geslagen ja, hebben. Ja, ja, ja. <laughs> um, de, de Playboy is nogal veranderd ja. uh, in de loop der jaren. Um, tegenwoordig staan deze dames erin. Dat vind ik wel cool de cover. Van ja, weet je, gewoon op die rot, het gaat natuurlijk ook veel om rotsen en zo, en dat vond ik wel echt te gek. En ik vond ja, dat ik wel lange benen had hier, want ik ben eigenlijk een kleine prop en hier lijk ik wel echt heel lang. Ja, ja die lucht is blauw. Ja, ja. ja. oké, okay, gefeliciteerd, je staat, je staat voor op de Playboy. Brit, Dekker. Brit. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, uh, ja, met alle respect. Een, een heel leuk meisje denk ik. En ook uh, volgens mij een stuk slimmer dan ze zich voordoet. Maar uh, ja, volgens mij is dat uh, niet heel goed om in Playboy uh, te plaatsen. Want? Want? Dat, uh, nou, het leidt toe dat, dat, dat volgens mij de echte grote sterren... toch uh, zoiets hebben van... ja, als, als, als, ja als, als dit soort meisjes ook in het blad staat... dan, uh, dan, uh, dan hoeft het mij niet Vroeger zo. Vroeger had je Katje Schuurman, Georgina Verbaan, Daphne Dekkers... Ja, Deckers, echt wel grote, en, grote en namen. En nu is het Britt Dekker. Ja, is, maar, is en is ik dat vind het dat... prachtig hoor, daar niet van. Maar ik denk dat dat is toch een ander niveau dan Katja bijvoorbeeld. Is dat ook de reden? Want het gaat heel slecht met Playboy. Is dat een van de redenen, denk je? nou Ik denk dat Playboy dubbel zoveel last heeft... van de digitale opmars als heel veel andere bladen. De reden waarom mensen Playboy kopen... is dat toch het naakt in principe. En dat vind je natuurlijk overal op internet. En daarnaast is het zo dat heel veel bladen ook... Ja, uh, last hebben van het feit dat, dat meer mensen op uh, digitaal uh, bezig zijn. Dus, uh, dus zij hebben daar uh, ja, in extreme mate last van. Gaan ze het redden, denk je? Uh, nou, ik hoop het, want het is natuurlijk een hele mooie titel nog steeds. Ook in Amerika nog steeds een hele mooie titel, vind ik. Ja, dus ik, uh, ik hoop dat ze die 40 jaar ook gaan halen. Maar uh, ja, ik, ik, wie zal het zeggen? Ik, ik heb geen idee, ik heb geen idee. Willem Baars, denk je wel. Exit Holland. In Exit Holland praten we iedere avond met een Nederlander in het buitenland met een opmerkelijk verhaal. Vanavond Olaf Koens in Moskou. Daar moet je tegenwoordig namelijk goed op je kat letten. Er zijn namelijk kattenkidnappers actief. Het is geen grapje, Olaf. Het is waar, toch? Ja, het is echt waar. Het zijn inderdaad uh, niet zomaar kat-en-kidnappers, het zijn echte katnappers. Uh, <lacht> het, het, het ik, ik heb ook heel erg gedacht dat het niet waar is. Ja. Uh, ik zag een foto voorbij, ik afgelopen af week op Facebook, waarin een, een kat zeg maar, tegen een laptop aan wordt geduwd, waar de, waar de tijd achter staat. Ik <lacht> uh, nee, weg. Nee, echt waar. Uh, en dat was een vriendin van, de vriendin van mij. Ik, ik, ik heb haar opgebeld. En ik dacht, nou, dat moet een grap zijn. We zijn dus in ja. de dienst te veel gekeken. Nee, zeg, het is echt waar. Mijn, mijn, mijn lieve poes Tijltje, uh, heette die. Forsje, ja. geloof ik. Forsje heette de kat. Ja. Nou, die, uh, um, die, die liep van buiten en binnen. En die had een klein handbandje op met een telefoonnummer. Nou, Forsje is verdwenen. Drie dagen later gaat bij die vriendin uh, gaat, uh, de telefoon. En zegt we hebben de Vosje. Forsje. Die moet geld openmaken. Anders oh, is Forsje er geweest. Nou ja, wat een idioot, Maar is Forsje. Heel veel waard. Nee, is een gewone, het is een mooie rode kader. Uh, dat is zich een mooie kat, maar veel geld uh, is dat niet waard. Uh, ze wilden er uh, 115 euro omgerekend uh, voor hebben. Nou, dat heeft u van dit mij natuurlijk gelijk overgemaakt. Maar ja, ze is ook naar de politie gegaan. Maar ja, wat, wat doe je dan? Nee, gaan de politie zeggen ze hebben een kat hebben En kijk, in Moskou hebben we wel grotere problemen dan het kidnappen van katten ja. Bovendien uh, zegt de Moskouse politie, ja wacht eens even. Uh, voordat wij een strafzaak kunnen openen, hebben we of een, een, een persoon nodig of een object. Ja, een huisdier, ja, dat valt er dan weer helemaal niet onder. Nou, dat lukt dus ook niet. zijn helemaal in paniek. Uh, dus heeft heeft het maar op Facebook gezet, want ze heeft natuurlijk wel het telefoonnummer van die vrouw en haar bankgegevens waar ze dat geld door hadden gemaakt. Ja. Nou, uh, om een heel lang verhaal kort te maken. Uh, uh, die vrouw heeft uh, die kat uiteindelijk losgelaten, maar we weten niet waar. Uh, dus de kat is nog steeds spoorloos. Oh, ik moet er alleen maar erg op lachen. Maar... Okay, de, de gijzelnemer heeft de kat ergens op een bepaalde plek losgelaten en nu is de kat kwijt. Ja, het is echt niet op te lachen. Nee, <laughs> het is niet serieus. Het is uh, allemaal heel verdrietig. Uh, maar, zelf, het is zeggen ja. voor jezelf ook. Forse is inderdaad losgelaten, uh, vlakbij een station in Moskou. Nou, uh, dat bericht op Facebook, dat is ruim duizend keer gesheerd, dat was gelijk een groot nieuws hier in Moskou. Er zijn allemaal mensen geweest te zoeken in de buurt van dat de, <lacht> de tansion, Maar goed, de vosje is nog niet weg. Ondertussen geloof ik nog niet. En toen dit bericht naar buiten kwam, ben ik natuurlijk ook eens gaan zoeken. Niet zozeer met die kat, maar wel uh, gebeurt dit vaker. Ja. Ik geloof het niet, maar dit gebeurt dus vaker in Rusland. Maar zitten, hebben mensen het zo slecht dat, dat ze hier naar dit soort middelen grijpen? Nou, ik, ik weet niet wat het is. Ik denk dat dit natuurlijk een uh, in dit geval, in het geval van Bosje... is dat een, uh, een kwestie van uh, ja, een uh, gestoord persoon ja. die, die, die, die hè, letterlijk buren terroriseert op die manier. In andere gevallen, ja, je hebt hier bijvoorbeeld bij een kasselbureaus die je kat meenemen. Uh, <laughs> en dan als je je rekening betaalt, dan krijg je je kat niet terug. Vorige oh. week in Kiev zijn er twee kaders, twee poetsen, en let op een vet. <grijpselen> uh, gestolen in een, in een conflict over het betalen van de huur. Oh, het is niet grappig. Uh, ja, het is een hele lijst. Het is een bijzonder land. Heel even nog andere uh, Pussy nieuws. Namelijk uh, Pussy Riot is in hongerstaking. Even een serieuze vraag. Uh, even heel kort, waarom is dat? Een lid van Pussy Riot. Uh, ja, het gaat uh, om, om de Red, het, het gezicht van Pussy Riot. En dat durft Die zit dus in een, in een behoorlijk gevangenis. Uh, ver weg uh, buiten Moskou. En uh, ja, die wordt daar heel erg slecht behandeld en daarom is nu een hongerstaking. Uh, ze heeft een open brief geschreven, vandaag gepubliceerd. Maar Daar staat, ja, wij moeten hier 16, 17 uur per dag werken. Uh, ik word met de dood bedreigd, want we moeten de hele dag uniformen naaien, ik, we krijgen niets te eten, we krijgen geen zeep, we krijgen geen thee, er wordt collectief gestraft. Kortom, uh, ouderwetse uh, wetten, uh, praktijken in ja. die gevangenissen uh, daar. En uh, ja, dat heeft hij al ruim in jaren, gaat daarmee om. En dat is haar niet te veel geworden. Dus het gaat een hongerstaking. En dus is een hongerstaking. Olaf Koens in Moskou, het laatste nieuws. Dankjewel. Olaf. Ja, R.B. Wennenmaars is binnengekomen voor zijn wekelijkse sportrubriek. Straks gaan we daarin bellen met Nicky Terfstra. En daarom spelen we nu even heel snel per seconde wijze over bekende Nikkies en, Nickies en Oh, Ik omschrijf ze en als je weet mag je iets zeggen. Jij ook, Willem? Ah, okay. Daar gaan we hoor. Oostenrijkse Formule 1 coureur met verbrand gezicht en 3D-lauda. Nicky Lauda, inderdaad. Televisiezender speciaal voor kinderen. Nickelodeon. Nickelodeon. Want, <laughs> Nederlands soapie en prestatrice. Blag, bracht een eigen kledinglijn uh, uit. Plessen. Maar, Nicky Plessen. Ja. Nicky nou Plessen. Zou die willen een Playboy? Ik weet niet meer bij Playboy, hè? De beste vriend van Simon Nik? Nick. Nick Schilder. En verschrikkelijke rockband. Te vergelijken met Kane, maar dan Canadees. En onder leiding van Chad Kruger. Nickelback, Willemijn, dat jij dat weer moet kennen. We komen binnenkort naar Nederland. We zijn meteen dus de echte Nicky, Nicky Terfstra. Ja. Willem Baars, dankjewel. Het NRA-journaal. nra